In de Randstad staat de file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Knoopend Eemnes en Afwitbundschoten 2 kilometer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Nieuwerbrug 2 kilometer door werkzaamheden. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Knoopend Eemnes 4 kilometer. Dat zijn deels omrijders vanwege de weekendafsluiting van de A28 bij Utrecht. Tot zover de verkeer.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 Let's sit and talk a while. Let's find a place to draw the line. I in van Zondag in Kennemerland met de 52nd Street en I Can't Let You Go. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland. En het is even na twee uur een goedemiddag en inderdaad welkom bij een nieuwe aflevering van Zondag in Kennemerland bij CFM. Hallo Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars en welkom uh, Rob. Ja, op deze wat, uh, ja, toch wat niezerige, of tenminste dat moet ik zeggen bewolkte uh, zondag, maar misschien komt er nog verandering in. Nou, de temperatuur is in ieder geval goed. De temperatuur is goed en uh, op dat verandering in komt en Zeker met name richting morgen. Hoort u om half drie, want dan hebben we natuurlijk het weerbericht. Rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houd een pen en papier bij de hand. Want morgen is Koningin het dag. We hebben 5 mei. We hebben uh, Olympias tour komt naar Zandvoort. Allerlei programma's die we met u door gaan nemen. Uiteraard hebben we ook het gedicht van de dag. Nou, morgen op 30 april vieren we altijd de verjaardag van de Koningin. Maar er is nog iemand jarig morgen. Uh, Soro. Zorro is morgen jarig. Dus we hebben een heel mooi gedicht. En het luistert naar de naam Zorro. Uiteraard, Zandvoorts nieuws in het kort. En de laatste uur hebben, kijken we even vooruit naar de ADAC Masters. Die volgende week verreden wordt op het circuitpark Zandvoort. We volgen vanmiddag voor u ook de DTM, de Deutsche Tourwagenmeisterschaft. Vandaag is het, vandaag het seizoen begonnen. Wel met de openingsrace op Hockenheim. En ze zijn daar van start gegaan voor, met 22 auto's. Zo, so, wat een veld. En de race duurt over 40 ronden. Niet alleen Audi en Mercedes, maar ook dit jaar. De BMW's er weer bij. En de eredivisie natuurlijk. En, was ik, en de, de wedstrijden ja. van vanmiddag. En wat voor wedstrijden hebben we? Wedstrijd he? he? Vanmiddag Ajax. Ja. Wint de Ajax. Nou, oh. we hem, de weddenschappen hebben we afgesloten. Eén ding ja. weten we zeker op. Ja. ja. We, winnen, we winnen allebei vandaag. Ja, dat is ook de bedoeling. <laughs> dat is ook de bedoeling. Maar ja, we gaan niet zeggen wat we, wat we gegokt hebben. Nee, dat nee. zeggen we niet. Nee, dat zeggen we niet. Laten we dat maar niet doen. En natuurlijk veel leuke muziek. Dus genoeg reden om de, op deze ja, grijzige zondagmiddag gezellig naar de radio te gaan luisteren. Uw lokale zender 3FM is er de 3 uur live voor u bij. En tot aan 5 uur zondag in Kermeland. Nu een lekkere danceclassic. 3FM! Zandvoort! Heerlijk, hij is mega megamix van uh, Chic uit de jaren 80. Nou joh, zal maar langskomen Good times, the freak, everybody dance And I want your love Lekker zo op de zondagmiddag bij CFM 29 april, we gaan ons opmaken voor Koning de Dag. Daarover straks veel meer informatie En wat ook met Koning de Dag te maken heeft Dat is natuurlijk de lintjesregen, Albert-Jan Jazeker, en met heel veel genoegen heeft burgemeester Niek Meijer Afgelopen vrijdagochtend op 27 april in de raadzaal bij mevrouw W. Honderdos-Knook, mevrouw R. Emerson, de heer R. Bossink en de heer J.W. Groen een koninklijke onderscheiding opgespeld voor een buitengewone inzet in de samenleving. Het verrassingseffect was perfect. Alle vier hadden niets in de gaten. tot de burger-vader zich meldde met de bekenden, vrienden en familie. Nou, allereerst viel de eer ten deel aan mevrouw W. Honderdos Knook. En mevrouw is vanaf 1950 in diverse functies. als vrijwilliger betrokken bij de scouting. Ze is initiatiefnemer en lid van het vrijwilligersteam. van het internationale Jamborette-kamp. Naast de scouting is zij ook vrijwilliger voor welzijnsorganisatie Stichting Pluspunt. Dan mevrouw R. Emerson zei. Is sinds 1990 actief voor de Royal British Legion Holland Branch. Dit is een Britse vereniging van oud-militairen en opgericht in 1921. Zij is onder meer organisator van de jaarlijkse Royal British Legion, klaproos actie in Nederland. Dan viel de eer ook de beurt aan de heer J.W. Groen. De heer Groen is sinds 1988 vrijwilliger bij de voetbalvereniging S.V. Zandvoort. Hij verricht diverse hand- en spandiensten, onder andere onderhoudswerkzaamheden en kantinediensten. En last but not least, de heer R. Bossink. Sinds 1980 is de heer Bossink vrijwillig in diverse functies. Van lid van de kantinecommissie, penningmeester tot technisch ondersteuner. En webmaster bij de watersportvereniging Zandvoort. En zij, ook zij zullen morgen achter de présence geven tijdens de bordes scène in Zandvoort. En daar ben jij ook hè Rob? Uh, ja, ik ben er morgen weer bij. Maar, nou niet op het bordess hoor, maar wel gewoon gezellig in de zaal. Maar jij, dus, luister, iedereen weet het in Zandvoort, jij bent het vorig jaar gerederd. Dus jij mag ook bij de, de, de, de Feest uh, aanschuiven. Een uh, kopje koffie en een oranje bittertje. Nou, lekker he. Nou, oranje bittertje verheuger je nu zeker Zo al. zeker wel. Maar wat leuk. Dat is om half tien. half tien. En om half elf dan is uh, de opening van Koning in de Dag met inderdaad de bordes Door de burgemeester. En uh, daarna uh, heb je je als al klaar, of niet? Ja, natuurlijk. En weet je hoe het spel je op moet prikken? Ja, ook dat weet ik. Inmiddels. <sus> nou, je bent trots op je, jongen. <sus> en, en Vergeet niet je schoenen te poetsen, nee, ga ik zeker doen. Goed, ik mooi. heb vanavond nog heel veel te doen, Albert. Uh, Morgen, dus om half twaalf, de, de bordesscène hier op het gemeentehuis met de nieuwe Gelaureerden, om het zo maar eens te zeggen. En uiteraard van harte gefeliciteerd, gefeliciteerd. ook namens CFM met deze koninklijke onderscheiding. Tot aan vijf uur, zondag in Kermeland op CFM, zovoort. Nou, het vaste duo is er niet, hè, albert niet. Ja, ja, het vaste dus, duo is er wel, wij. Dus <laughs> wij doen het maar weer tot aan vijf uur. Albert-Jan en ikzelf. zelf. Zij Rob. Zij Rob. Zij Rob. Kennemaland, zondag in Kennermeland. Je blijft op de hoogte. Zand, zand voor. jou Zijn we weer Jacques Demos en Plaies Sorry op de Stavorense Radio met haar twist en shouten. lekker he op de zondagmiddag Zo vlak voor het dag. Morgen hebben we bijna allemaal vrij en gaan we een lekkere dag tegemoet. Ook wat betreft het weer volgens mij. Maar daarover straks veel meer uiteraard. Om half drie bij deze aflevering van Zondag in Kennemerland. Eerst nog even over Jupiter Plaza, want ja. daar is het vandaag feest. Het feest is al begonnen eigenlijk, kan ik wel zeggen. Want vandaag is het feest in Jupiter Plaza. Tussen twaalf uur en vier uur is er een stoepkrijtwedstrijd. Binnen in Jupiter Plaza. Direct gevolgd door de prijsuitreiking voor de leukste tekeningen. Door niemand minder dan wethouder Belinda Geuransson. Maar het barst van de aanbiedingen vandaag in Jupiter Plaza. En ik ga ze allemaal even bij u langs. Zie optiek. Uh, doet ook mee, want uh, tijdens het, deze feest, als u, als u die advertentie die in de krant inlevert... krijgt u 15% korting op een zonnebril naar keuze. Moerenburg feliciteert Brasserie Noon en Tilisjes met de opening. Zondag 29 april 10% ko korting en Lancaster Sun cadeau. Dan Vlug Fashion en die feliciteren ook al een, uh, de nieuwe ondernemers in de Haltestraat. En als u die bon uitknipt, hebt u 10 euro korting bij Vlug Fashion. Brasserie Noon uiteraard in stoep krijgt wedstrijd in Jupiterplaats... Met om 4 uur de prijsuitreiking Gratis koffie en bij een drankje Gratis hapje, live muziek aanwezig Dan gaan we naar Dreams and Daytime 29 april is het ook feest bij Dreams and Daytime Bij aankoop van een T-Mode shirt Een legging ter waarde van 39,95, gratis is. En dan hebben we bij Harts, bij besteding vanaf 50 euro krijgt u als Harts klant een, een kortingsbond te waarde van 10% op uw volgende aankoop. Dan gaan we naar Quinty Fashion voor een maandje meer. Zondag 29 april. Vandaag dus 10% korting op de gehele collectie. Kom gezellig langs. Mooi en... voor je Albertje. <laughs> Nou, hier kom ik nog even op terug. Blokker, we zijn er nog niet. Blokker feliciteert ook de nieuwe ondernemers. Zondag 29 april vandaag dus in dat feest tijdens de Jupiter Plaza. Voor iedereen ligt er een leuk presentje klaar namens het Blokkerteam. team. En dan hebben we natuurlijk uh, T-Listjes. Wegens hun verhuizing naar Jupiterplaza geven zij vandaag een openingsfeest. Op het tuinterras komt Sandra van Brokante en Zeep een demonstratie geven. Zij komt onderhand laten zien hoe je met de mooiste zeepkettingen mooie zeepkettingen kan maken. Dus volop actie en feest in Jupiter Plaza. Vanaf van 12 uur zijn ze begonnen en het loopt door tot 4 uur. Wat een aanbiedingen vandaag hier is al. ik zou zeker even langs gaan en daar een kijkje te gaan nemen. Zeker de moeite waard om even langs te lopen bij de nieuwe ondernemers aan de Haltestraat en natuurlijk alle andere winkels die daar omheen gevestigd zijn. Altijd feestjes Zalvoort en vandaag is ook weer uiteraard de haltestraat gewoon de gehele dag auto, motor en scooter vrij. En misschien wel fietsvrij ook gewoon, Dan kan je lekker wandelen, een uh, wandel, uh, wandelroute zeg maar, door, uh, door Zalvoort, lekker door de Halterstraat heen gaan lopen. Ik zou het gewoon vandaag op deze zondag doen. Zou dadelijk het weerbericht, dat doen we even na half drie, maar uiteraard ook hele lekkere muziek. Wat dacht je van deze, van het goede doel? Hier is België, is een leven op Pluto. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland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 Kan ik heen? Ik kan niet naar China. Ik wil niet naar China. Dat is met de druk. Wil niet wonen in Schotland, want Schotland, dan is met de.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 De beide hekjes, Henk Westbroek en Henk Temming, oftewel het goede doel. En is er leven op Pluto en kun je dansen op de maan? Nou, we zullen het nooit weten waarschijnlijk. Het is even half drie, tijd voor het weerbericht bij CfM. CfM weerbericht. En voor het weerbericht zit tegenover mij mijn waarder collega Albert-Jan Vos. Ach, dat is toch wat hè. Wat gaat de komende dagen worden wat betreft de weer Albert-Jan? Nou... Voor morgen komt helemaal goed, maar we hebben eerst natuurlijk vandaag. Het is vandaag overwegend bewolkt en uit die bewolking valt af en toe wat lichte regen. Maar de hoeveelheden vallen ten opzichte van gisteren een reuze mee. De wind draait naar, van noordoost naar zuidwest en is niet meer dan zwak. En de temperatuur stijgt naar maximaal 16 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad 8, 9. De wind waait niet meer dan zwak uit het zuidwesten. Morgen, Koninginnedag, is het prachtig weer met flink wat zonneschijn. Wow. Het blijft overal in de regio droog en er waait een zwakke en la later een matige noordoostelijke wind. De temperatuur stijgt naar 19 graden en wellicht hier en daar naar een warme 20 graden. Nou ja, aan de kust zal het natuurlijk een ietsje lager zijn, maar... Geweldige vooruitzichten voor Koninginnendagborgen. Dan gaan we door naar dinsdag 1 mei. Maandagavond en in de nacht naar dinsdag is het half tot zwaar bewolkt. De wind waait matig uit het oosten tot noordoosten en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Dinsdag zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. De oost tot noordoostelijke wind waait meest matig en de temperatuur stijgt naar maximaal 18 tot 19 graden. Woensdag is het bewolkt en valt er geruime tijd regen. Donderdag en vrijdag blijft het droog en vooral vrijdag schijnt wederom geregeld de zon. De wind waait zwak tot matig uit richtingen tussen noordwest en noordoost. En de temperatuur stijgt woensdag naar 17 en donderdag en vrijdag naar waarden van omstreeks 13, 14 graden. Dus het loopt weer iets terug, maar laten we ons focussen op morgen. Het wordt Dat morgen wil ik zeggen. een prachtige dag. En een heerlijk, lekker, heel actief Zandvoort, vol met van allerlei dingen te doen. Dus we krijgen een prachtige Koninginnedag in Zandvoort. Over John, weer... Yep ons weer helemaal blij gemaakt. Dank je. Graag gedaan. Morgen dus een lekkere zonnige dag hier in Zandvoort. Wil je het weer nalezen? Ga je gewoon even naar www.meteopagina.nl www.meteopagina.nl Dat was het weer. Zie dan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 Zingel klinkt de muziek van Carol Emerald lekker, maar ook als ze live zit, ze kan optreden, niet te geloven. En dit was een van haar grote rit, The Night Like This, bij Zondag in Kennerland. Nou, we hebben beloofd, we gaan kijken naar de eredivisie. De wedstrijden zijn vrijdag begonnen met FC Groningen tegen de Graafschap. Eindstand van die wedstrijd 1 tegen 1. Goed hè van Groningen. Ja joh, wat een klasse een spel. Wat een klasse. En dan gaan we naar de, naar de zaterdag. De wedstrijden die gisteren in de Eredivisie gespeeld zijn. Zijn Heracles Almelo tegen SC Heerenveen. Eindstand van die wedstrijd 2 tegen 4. Ja, want Heerenveen wist gisteravond met de nodige moeite van Heracles Almelo te winnen. De Friesen hadden weer veel te danken aan de topscorer was Dost. De Spits scoorde twee keer, maar besefte dat zijn ploeg goed wegkwam. We hebben hier veel geluk gehad, al dus de oud-speler van Heracles. We werden bij Vlagen zelfs weggetikt. Het was echt slecht. Slecht. Maar toch, ja, slechte wedstrijden ook winnen met 4-2. Nou, helemaal niet verkeerd. FC Utrecht speelde gisteren tegen NAC Breda. Nou, niet zo'n geweldige wedstrijd voor FC Utrecht. Want eindstand van die wedstrijd werd 1 tegen 3. Ja, want NAC Breda heeft gisteren de uitwedstrijd tegen FC Utrecht gewonnen. De bezoekers stonden lang met 1-0 achter door een vroeg doelpunt van Frank de Moege. Maar trokken de wedstrijd in de slotfase zich naar zich toe. 1-3. Robert Schilder maakte in de 72e minuut gelijk. Alex Schalk en Jeffrey Charton bezorgden NAC met hun doelpunten in de laatste minuten... De winst. En dan gaan we naar de volgende wedstrijd die op zaterdag gespeeld is. Vitesse tegen Excelsior. Eindstand 3 tegen 2. Ja, en trainer John van der Brom uh, erkende zaterdagavond... ...dat Vitesse goed wegkwam met de winst op Excelsior. De gelukkigste heeft gewonnen, zei hij. Zuur voor Excelsior dat het ons heel erg moeilijk heeft gemaakt. We, moeten, we moesten winnen om een play-offs te halen. De ontlading is nu groot en dat is gelukt. En wat ik ook kan melden is dat John van Brom zijn contract heeft verlengd bij Vitesse. Nog één wedstrijd werd gisteren gespeeld... Dat was VVV Venlo tegen ADO Den Haag. Eindstand 2 tegen 1. De mooie winst dus voor VVV Venlo. Ja, want VVV Venlo heeft een zware, een beetje zelfvertrouwen getankt... ...na de voor-de-na-competitie... ...waarin de Limburgers degradatie uit de eredivisie willen voorkomen. Na zeven nederlagen op reis... stapten de Venlo-Naren gisteren weer eens als winnaar van het veld. ADO Den Haag moest in het stadion de koel buigen voor VVV 2-1. Barry McGuire scoorde namens het thuisclub. Kenneth Omeruo... Deed dat zowel voor Aro Den Haag als voor VVV. Want hij scoorde namelijk een eigen doelpunt. Tevens werd de Haagse verdediger halverwege de tweede helft met twee keer geel van het veld gestuurd. Barry McQuire? Ja. Is toch een zanger of niet? Ja, Ja, ook. ja, ja toch. Zijn broer, uh, ja. Zijn tweelingbroer. Eve of Destruction hebben we het over dan. Nou, dan gaan we naar de wedstrijden die vandaag gespeeld zijn of gespeeld gaan worden. Nou, er is er inmiddels één gespeeld. Dat is Rode JC tegen PSV. En stond winst voor PSV vandaag 1 tegen 3. Nou, om half drie, dan is hij gestart hoor, de wedstrijd van vandaag. De wedstrijd van het hele seizoen eigenlijk. FC Twente tegen Ajax. Ik zal het verklappen, tussenstand van die wedstrijd, 0 tegen 0. Dan Feyenoord tegen AZ, eveneens een nulstand op dit moment op de klok. En dan om half vijf gaat starten de wedstrijd van vandaag, want het wow. is een half vijf wedstrijd. Wauw! Wow. <laughs> Nek tegen RKC Wauwijk. Dus nou, we houden alle wedstrijden uiteraard voor je in de gaten bij zondag in Kenmerland. Maar eerst hebben we weer lekkere muziek. Een plaatje uit de Euro Breakdown, volgens mij, dit. Oh, Ik yeah. Zo even met z'n allen de wolk gaan doen in de Suck studio van me. CFM. Lijkt wel gezellig. Geeft me zo'n lekker gevoel, hè Albert-Jan? Om de hits uit de jaren 80 uh, te mogen draaien op de radio. Nou, bij deze, bij zonder Giek CFM Zandvoort, hoorde je er weer eentje langskomen. Dat was Wammek en Wammek. En de teardrops. Nog even een kort berichtje, zo vlak voor drie uur. Ja, en het heeft ook betrekking op uh, morgen Koninginnedag. Want de gemeente Zandvoort en WeCycle werken samen voor een Koninginnedag inzamelingsactie voor kleine elektrische apparaturen en spaarlampen. Mensen die deze vrijmarkt spulletjes over hebben, kunnen ze vanaf 1 mei inleveren bij de remise en maken daarmee kans op één prijs te winnen. De gemeente wil met het ondersteunen van deze actie hergebruik van kleine elektronische apparaten en spaarlampen stimuleren. Per ingeleverd apparaat ontvangt u een kraskaart, waarmee u kans maakt op een van de 25 luxe Hotelovernachtingen. De elektrische apparaten en spaarlampen kunnen vanaf 1 mei worden ingeleverd bij de receptie van de remise Kameling Onderstraat nummer 30. Openingstijden maandag tot en met donderdag. Morgen natuurlijk niet. Van kwart voor acht tot twaalf uur en van kwart voor één tot vier uur. En vrijdag van kwart voor acht tot kwart over twaalf. Dus inzamelen en maak kans op een van die 25 luxe hotelovernachtingen. Mooie actie en doe daar zeker aan mee. Zo dadelijk nog twee uur lang, zondag in Kermeland bij CFM Zandvoort met onder meer uiteraard de Eredivisie voetbal. De wedstrijd van vandaag FC Twente Ajax. We houden hem voor je in de gaten. En nog veel meer onder lokaal en regionaal nieuws. De laatste voor drie is deze van Nickelback. Well,